regeringsleiders en staatshoofden van de G8-landen praten tot met vrijdag over verschillende zaken, zoals de recessie, het klimaat, piraterij en de problemen in Iran. Hoog op de agenda staan maatregelen om de economie er weer bovenop te helpen en meer banen te creëren. De G8 hebben ook andere landen uitgenodigd om deels mee te doen aan de gesprekken. Namens Nederland praat premier Balkenende mee over de voedselvoorziening. Aan de vooravond van de G8-top werden in Rome bijna 40 demonstranten opgepakt. Ze protesteerden tegen de top die vandaag in L'Aquila begint. De demonstranten blokkeerden wegen en staken vuilnisbakken en autobanden in brand. De Chinese president Hu Jintao heeft afgezegd voor de G8-top in het Lied-Italiaanse L'Aquila. Hu was al in Italië, maar keerde terug naar China in verband met het geweld in de noordwestelijke provincie Xinjiang. De ongeregeldheden begonnen zondag, toen in de hoofdstad Urumqi duizenden Oeigoeren demonstreerden omdat ze zich gediscrimineerd voelen. Bij de rellen die volgden kwamen zeker 156 demonstranten om het leven. Gisteren trad de oproerpolitie opnieuw op, deze keer omdat Chinezen de winkels van Oeigoeren vernielden. De koninklijke marechaussee heeft vijf mannen opgepakt... die zich bezighielden met mensensmokkel. De verdachten haalden mensen uit Iran naar Nederland. Hier kregen de Iraniërs valse documenten en een ticket... waarna ze via Duitse luchthavens doorreisden naar Groot-Brittannië en Canada. De verdachten kwamen in beeld nadat op Duitse luchthavens... tientallen mensen met valse papieren werden aangehouden. Met de mensensmokkel waren grote geldbedragen gemoeid. Zo verdienden de mannen met de smokkel van één gezin zo'n 35.000 euro... Alle verdachten wonen in Nederland en komen oorspronkelijk uit Iran. De mannen hielden zich naast mensensmokkel vermoedelijk ook bezig met de handel in opium. Het weer, wisselend bewolkt met van tijd tot tijd buien, soms met onweer, minimaal rond 13 graden. Overdag ook af en toe zon en de middagtemperatuur rond 19 graden. Het blijft de komende dagen wisselvallig en vrij koel.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 Have to stay alive, living in the line. Have to survive, living in the line. Hold the beat, stop the beat, mm -hmm. drop the beat.